ja, daar houdt hij Loren gevangen. Maar waar, hè? Waar? Alleszins buiten buitenbruggen. Ja, maar ook niet te ver weg. In de Tompoes heeft hij gezegd dat hij Loren binnen het half uur zou doden... Mm -hmm. ...als het boekoor niet neerschiet. Hoe kunnen we... Het kadaster, Pieter. Wat? Ja, daar moeten ze toch weten waar hij in de Stefan Krijten zijn eigendom heeft, hè? Ja, als hij die onder zijn eigen naam gekocht heeft. Dit, dit is toch te proberen. Of heb jij een beter idee? Nee... Oké, okay, het kadaster. Ja. Laat het ons open, Guido. Laat het ons open. Commissaris, ik heb belangrijk nieuws. Nu niet, Karin. Ik moet naar mijn bureau. Ja, maar. Een dringend telefoontje. Maar ik toe. heb ook belangrijk nieuws in verband met Adriaan Vinken. Ja, zeg maar. Hij wel een vinkje naar de rekening bij de KBC. Ja, hè? En ik heb die laten nakijken gelijk dat ze gevraagd hebt. Ja? Weet jij aan wie dat hij geregeld de betalingen deed? Ik ja, heb geen idee. Zijn bank, zijn huispaas. Ja, zijn bank ah. Maand na maand jaar na een stuk en iedere keer 25.000 frank. 25. Ja, dat is 300 per jaar. Dat is al rap een paar miljoentjes, als dat een tijdje duurt. En ik kan me begot niet voorstellen dat hij dat deed uit sympathie voor de zoon van een rivaal, hè. Maar omdat hij moest, wil je zeggen. Dus geld betalen, ja. Stefan wist iets van Vinken wat deze liever niet aan de grote klok zou gaan. Dat is... De moord van toen, natuurlijk. Sylvie van de Voorde. Ja, dat lijkt me logisch, toch? Ja, Vinke kan het ons niet meer vertellen. Nee, maar Albert Leroy misschien wel. En meester Buys. En van, niks van. Ja, maar... Commissaris... We kunnen hen er toch eens over aanpakken, op zijn minst. Dat gebeurt niet, Karin. Bedankt voor al wat je gevonden hebt, maar hou je er nu alsjeblieft eventjes buiten. Maar... Ik ga bellen. Oh, wat heeft hij zo ineens? Guido, ja. was dat voorstel nu zo onredelijk? Natuurlijk niet, Karin, nee, nee. Alleen, ja, het zou slapende honden kunnen wakker maken en dat wil hij nu absoluut vermijden. Oh. Om later de pluim of zijn eigen noot te kunnen steken, wilde nee, nee, zeggen. Nee, nee, nee. Om een leven te sparen. Hoe? Oh. Van wie? Geen verdere vragen, Karin, het spijt me. Als het allemaal goed afloopt, dan zul je de eerste zijn om hem gelijk te geven. Ah, Stefan. Is de buis? Dat is lang geleden. Kom binnen, man. Ja, dank u wel. En wat verschapt mij de eer van uw bezoek hier? Wat, wat is dat? Het pistool. Ken je dat niet? Het is een gevaarlijk ding hoor, vooral als het geladen is. Beste vriend, is... vriend, ik... Ik zit de beste vrienden alsjeblieft zeg. Ben ik gekomen om te kletsen. Of toch, misschien een beetje. O, wat? En kom, eerst die aantrekken. Stefan, St alsjeblieft, ik... Trek ja, aan zeg ik. Een, een, een dwangbaas? <taps> Proficiat, goed gezien. Ik denk er niet aan. Wat zullen we nu zeggen? Wat doet dat wapen? Weg in godsnaam, zeg. Oké. Okay. Oké, okay, ik zal dat spul aantrekken, maar blijven met dat wapen niet staan zwaaien. Het is heel verstandig van u, meester Buis, maar ik waarschuw u, geen verdachte bewegingen. Nee, nee, nee, nee. nee. Kom, laat het even zelf. Hè. Die dingen die gaap ik zo, ook, zo onhandig dicht, hè? Hey, ik. Ik weet niet wat de bedoeling is, vriend, maar als ik het een grap moet voorstellen... Nee, grap. Zie ik eruit als iemand die grappen wil maken ten koste van een man met uw prestige. Uw faam, uw uh, verleden. Wat? Verleden? De golden sixties. De tijd van de mogelijkheden. Waar alles wat mooi was voor het grijpen lag. Hm? Carrière, geld, vrouwen. Vrouwen ook, Ja, ja. En niet van de meester. Vooral die ene, meester Buys. Ja, Stefanie ja, kan, ja. Weet het nog? Ja, ja. Die grote blonde stoot die het iedereen deed. Althans, althans tot het moment dat ze blijkbaar persoonlijk voordelen wou beginnen halen... ...uit haar esbattementen met jonge dekhengsten. Dat was een Adriaan Vinkie. Een Ludovic Krijtes. Een Edouard de Bocour. En jawel. Een zekere Willem Buis. Willem, meester. Ben... En dat deze heer er ook bijzonder goed zou uitkomen... ...als hun aller Sylvie. Want zo heette ze als hun aller Sylvie het zwijgen kon worden opgelegd. Wat ook gebeurde. En waar u ongetwijfeld meer over weet. Is het niet, meester buis. Ik heb haar niet vermoord. Nee, natuurlijk niet. Niemand heeft dat gedaan. Niemand heeft Sylvie van der voorden met mesteken afgemaakt... naar het strand van Lombardzijde gevoerd... en haar daar gedumpt gelijk een stuk vuil. Is het niet? Ik niet, zeg ik. Het was... Ja, het was, ja, ja, het was... het was een van de anderen, natuurlijk. Dat is het. De andere. Dat is de dader... Het vervelen is echt dat jullie dat allemaal zeggen. Iedereen beschuldigt en iedereen wordt beschuldigd. Er is maar één manier om ervoor te zorgen... dat de ware moordenaar zijn de straf niet loopt. Wat? Straf? De zaak is verjaard. We moeten... Verjaard wordt gerecht. voor u en voor uw vrienden misschien. Maar niet voor mij. Niet voor degene die wraak wil nemen... en voor wat vier verwaande snuiters... zich 40 jaar geleden ongestraft wilden permitteren. En kom, op je stoel. Stefan, alsjeblieft Kom op je stoel en rap... Wat? Stefan, Fanny, godsnaam? nee! Hé, alsjeblieft. Stefan. vader! Ja, dat is. Ja, Ja, madame, ik dat moeilijk is he, voor u, maar vertel een keer, wat, wat is er juist te gebeuren? Ja, uh, probeer het eens, hè. He. Allee, pak het rustig een tijd, ja, Ik kom binnen. Ja? Blijk hier de vrede. Hm? Om te kuisen. Ik werk hier al jaren, nee. hè. Ja ja. ja, ja. Ik kom binnen, hè, Ah, uh, Ik doe de deur open. Hm? Het is wat actie. Meester Buijs. Oh, ja, meneer, ja. Ja, ja, ja. Van de trap. Opgang. Aan de leuningen. Het zag schrikkelijk uit. Het schortte blauw en zijn tong. En, en toen zie ik bij hen roepen. hij oh, schreef uit: het hier ik. Oh, wat was het mogelijk? Hoe is de Hij is zo'n een brave man. Van nee, stadde. En hoe lang hij doorgestort? Wat heb ik het niet weet. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ineens was hij een En En die hast. Hoe zag die eruit? Rood, klein. Ja. Het is groot, blond. Ja. Hmm. Um, hij is in de dertig. Maar ik heb hem maar eventjes gezien in een flitsen, Hij liep mijn binnen aan ver. En hij was buiten voordat ik besefte. Ja, en hij, je geen idee wie dat was? Oh, misschien, maar, maar ik ben niet zeker. Ach, ik zei dat het was zo voorbij. Maar uh, wie denkt dat dat was? Iemand die er uh. al een keer meer geweest was. Ja, als het is. Oh, een of twee keer, helemaal ja, dat is voor lang geleden. Hè. Maar wie, madame, alsjeblieft, wie? Ja. Mr. Bijzag veel vrienden was het Stefan Kreitens? Wie? De zoon van Raadzeer Kretens. Uh, dat kan, maar, maar nog als ik. Zeg Karin, wat dan. Ja. Hou uh, ik hem laten zijn. Direct. Die beschrijving klopt alles in. Ik ben je weg, hè? Ja, Bruno. Ja. Uh, probeer het van in te bereiken dat is zo wat mogelijk komt. Kom in orde nog iets van het kadaster gehoord? Ze gingen me opbellen als ze iets gevonden hadden. Als je op die gasten moet rekenen. Zeg eens, Pieter. Zeg eens. Vermoedelijk het ouder is de genaamde Stefan Krijt. Hij is goed Hij waarschijnlijk met eigen voertuig. Een Mazda 26, bouwjaar. 1998, Champagne. Tomme nee. Ja, nee toe. Slaan, ja, ze nee. moeten hem laten gaan. Wat? Ze mogen hem niet arresteren, snap je dat? Dan? Maar Pieter, dat gaat als niet. Als hij ook maar één flik in zijn buurt ziet, dan gaat Loren eraan. Het heeft hem het duidelijk genoeg gezegd. Ze moeten die actie stopzetten, onmiddellijk. Wagen A37 aan centrale, wagen A37 aan centrale, kom in. Kom in, centrale. Zeg ze, zijn ze daar dood? Kidd, not better. Still. Okay. still. Still, still, still.